Zoals gebruikelijk gaan we toch even terug naar de zondag, vorige zondag, waar wij toch weer heel wat nieuwe woorden hebben kunnen uh, behandelen en kunnen ontvangen. Het boveneinde van de pijl, we hadden over de pijlen van de boogschutters. het boveneinde van de pijl die bij het boogschieten wordt gebruikt heet bij ons een miet. Het gaat hier om een uitsparing die wegvormig is of die rechthoekig is, een soort bek dus waarin de pees met haar dunner middelpunt komt te liggen en taalkundig is die miet weer een interessant woord want het komt oorspronkelijk van moot dus een heel ander woord een woord dat in het middel-nederlands nog niet voorkomt dus het is recent, als we het zo mogen zeggen dat eh, eigenlijk moeten worden uitgesproken als muut, want de o ontwikkelt zich bij ons als een u, maar wat eh, horen wij in het asses namelijk die ongeronde versie van die u, namelijk een ie en zo werd de oorspronkelijke miet, een miet. En dan ging het over vonken. Branden zonder vlam, gloeien, smeulen van vuur, dus heet bij ons vonken. En dat is een vorming uit vonk-vonk wat we vorige week hebben behandeld. Het is dus die fameuze licht onvlambare stof bestaande uit niet geheel verkoold linnen of uit katoen of het geprepareerde vruchtlichaam van sommige kurkachtige zwammen waarover wij het ook vorige zondag hebben gehad. En de stof werd voor de uitvinding van de lucifer algemeen gebruikt om de vonk op te vangen die bij het vuurslaan was ontstaan. Vonken, vandaar dat wij nog door oudere mensen oren zeggen Dat leidt dat te vonken Het ligt daar te vonken Dus na te branden Eigenlijk te smeulen Te gloeien Dan zijn we bij een oude zegswijs terecht gekomen Om aan te duiden dat iemand ergens geen verstand van had Werd hier de uitdrukking gebruikt Eitergie verzeip van wij horen wel ook giverzij, maar meestal verzijp. Ja, dat verzijp is duidelijk een volksetymologische verhaspeling vermoedelijk onder invloed van het woord verzijp dat wij kennen dus het verzijp, namelijk het vergiet en die uh, verhaspeling zou dan een vervorming zijn van een ouder woord namelijk vizijen ook wel verzijen. iets wat ik in een aantal dialectwoordenboeken vind en ook in het WNT nu wat betekent dat vizijen? Wel dat vizijen is ontleend aan het Frans, wij hebben heel wat uh, leenwoorden, onder meer hier het Franse visé, en dat visé, dus met dubbele e, accent e, dat verstand beleid betekent, maar, en het is interessant, ook weer in de taalsfeer van de boogschutters, namelijk het rechtvermogen bij het schieten aanduidt. Ook Kiliaan geeft een vorm van verzijp of verzij op, van wat wij dus al dusdanig kennen, namelijk visouwe. En hij zegt dat het betekent, vertaalt dan, want hij schrijft in het Latijn, beleid, eh, verstand. Dus hier verzeip van iets hebben is duidelijk geen visé, geen visee, geen verzijen van hebben, maar dat moeilijke woord heeft de assenat dan in verband gebracht met een woord dat hij wel kent en dat hij dagelijks ziet en gebruikt, namelijk het verzijp. vandaar heeft er geen verzijp van. Dat bracht ons dan weer op een heel andere taalsfeer, namelijk de taalsfeer van steen en steenhouwers. En zo kwamen we bij afval van steen, waarvoor ons nogal wat woorden zijn opgegeven. Nu, afval van steen, dus steenpuin, noemen wij nog algemeen brikaljon. Altijd enkelvoud en het is ook mannelijk, den brikaljon. Dit is een ontlening aan het Franse brikaljon. Maar dat wordt met Q-U geschreven, want daar dat het niet makkelijk te vinden is in het woordenboek Q-U-A-I, dus Briccaillon in het meer, met een S dus. En volgens uh, Larousse, die ik daarvoor heb geraadpleegd, de oude Larousse, staat dan Vieux Morceau de cassée, dus oude uh, stukken van baksteen die gebroken zijn. Maar het zou ook te maken kunnen hebben met een Waals woord, want in de Waalse woordenboeken vind ik Briccaillon met uh, c a greekse i n o en S, dus Briccaillon, en dat wordt verklaard als débris de brique, dus afval van stenen. Het eerste woord dat wij toch nog geregeld in de mond horen en de mond nemen liever, uh, dat is Briccaillon, dus een Frans woord, wat ons niet hoeft te verwonderen, vermits hier wat woorden die te maken hebben met stenen, behandeling van steen natuurlijk uit Wallonië zijn geïmporteerd. Nu, afval, brokken van kassei uh, noemen wij dan Raquel. En dat racaille is een interessant woord, uh, taalkundig ook. Het heeft natuurlijk weer te maken met het Frans. Het is niet hetzelfde woord, maar het is rocaille. En in dat rocaille vinden we het grondwoord roc, dat natuurlijk uh, het mannelijke woord is, de mannelijke vorm, zullen we maar zeggen, van de roche. Dus uh, rocaille is dan... De brokken van steen. Ik vind het ook in, het, in de Larousse terug. Rokkay, ook Rokkay bestaat, maar die een totaal andere betekenis. We houden het even bij Rokkay, dat dus zoveel betekent als brokken van kassei-stenen in de steengroeven. Dus er is toch een verschil tussen brikalion, dat te maken heeft met brik, dus met uh, de bakstenen, en met uh, Rokkay, dat te maken heeft met kassei-stenen in de, zee, in de steengroeven, dat dus Rokkay is. Nu, dat uh, rakaïl kennen de assenaren natuurlijk ook, want het was vroeger te vinden uh, tussen de dwarsleggers van spoorstaven. En er werd ons gezegd dat de mensen soms wel eens rakaïl gingen halen tussen diezelfde dwarsleggers van spoorstaven, wat wij dus ook de beelds noemen. Als een derde woord voor steenpuin of steenslag of wat ermee te maken heeft, is ons opgegeven gravier. Nu, gravier is een woord dat wij inderdaad ook nog vaak gebruiken, maar dat toch wel een totaal andere betekenis heeft. Het is grind, al dan niet met een deel van de tegenschreven, het is kiezellus. Um, Ontleent alweer aan het Frans, wat is dus niet verwonderd, het Franse gravier. En dat wordt door Larousse vertaald als, ik het zeg nog even het citaat in het Frans, Gros sable mêlé de nombreux petits cailloux. Dus dikke zavel vermengd met talrijke kleine keitjes, zegt Larousse. Nu, het Franse gravier verwijst naar grijven. Dat is het grondwoord grijven. Dat is een zandplaat, een zandige oever. En volgens uh, de La Rousse is dus het uh, grijven zoveel als een vlak uh, terrein dat bedekt is met gravier. en dat men terugvindt langs een zee of langs een waterlopen. Het is duidelijk dat gravier ook kleiner is. En het brengt ons weer op een ander woord waarover wij al zoveel hebben uh, gesproken en waarover al zoveel is te doen geweest, namelijk dat fameuze graag. Ik kom daar toch nog even op terug, we hebben nog even de tijd, want uh, graag is telkens, of grijs zonder disje, is bij ons een toch wel interessant woord, ook taalkundig. Nu, het steengruis, dus puin, brokken, steenkool ook, verwijst naar het oude Middel-Nederlandse grijs, met E-I-S. En een nevenvorm is grijs. En dat woord is ontleend aan het Frans alweer. Grij, dus G-R-E-E -E accentus S, grij. En dat betekent zandsteen, zandsteengruis. Dus oorspronkelijk hadden wij maar één woord. Dat moet uit de 12e eeuw stammen, volgens de etymologen. Namelijk dat Gres, Grees. Dat betekent zandsteen. Nu, in de 14e, 15e eeuw is er een nieuw woord bijgekomen in het Midden-Nederlands En dat was Gruus. En dat Gruus heeft een totaal andere oorsprong. En betekent zemelen. Meel van zemelen. Wat is er nu gebeurd in de taalkunde? Iets wat wij nogal meemaken, namelijk dat toen Gruis algemeen ingang vond, en dat moet dus in de 14e, en 15e eeuw geweest zijn, heeft dat Gruis het oudere Grijs, Grees, verdrongen. En wat is er gebeurd? Wel nu, dat jongere Gruis heeft de betekenissen overgenomen, zowel van Gruis als van het oude Grijs. Er is dus eigenlijk een betekenis uh, ver, verschuiving geweest. En die betekenisverschuiving hebben we ook nog in het dialect bewaard. Want dat onderscheid tussen die twee verschillende woorden gruis en grijs, gres hebben wij in het dialect. Wij kennen nog, de oudere tenminste kennen nog gres. Naast grijs. Alleen is er dus een betekenisverwisseling ontstaan, want het asses garage kreeg de betekenis van het Franse grès dus teen, terwijl grès de betekenis kreeg van gruis, afval van koekjes, kruimels van koekjes. Ik ben nog even gaan nakijken. Inderdaad, we hebben het over dat geres al dikwijls gehad. We hebben het over een Gres gehad. Dat was dus het zakje dat je destijds kon kopen. Dat volstond met kruimels van koeken. Werd aan kinderen gegeven of werd ook verkocht. We hebben ook een geresboel. En een geresboel is een korte en kleine uh, strobundel. Uh, mocht dus niet verloren, gaan, mocht niet verloren gaan en het werd apart tot één bussel gebonden en dat was een geresboel. Wij zitten dus weer heel dicht bij dat koren, bij dat uh, gruis of grijs, namelijk die zemelen. Ik vind diezelfde betekenisverschillen uh, ook terug in het etymologisch woordenboek van Vandalen. Dus interessant is dat wij grijs en gres hebben, maar dat ze Lentje buur van betekenis zijn gaan spelen, dus dat ze een totaal ander betekenis hebben aangenomen dan oorspronkelijk. Dus daar kun je we toch wel uh, interessant. Tot daar het uh, overzicht van vorige zondag.